Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Het treinongeluk in Amerika, waarbij vannacht twee doden vielen... is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een passagierstrein op een verkeerd spoor reed. De trein botste op een stilstaande, onbemande goederentrein. Het gebeurde in South Carolina bij de stad Columbia. De locomotief is totaal vernield en verschillende wagons zijn ontspoord. De twee doden zijn medewerkers van het spoorbedrijf Amtrak. Zeker 116 inzittenden van de passagierstrein raakten gewond.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 In een duingebied op schouwen duiveland is vanmiddag een boswachter mishandeld. Hij wilde twee mannen een bekeuring geven omdat ze bij Burg Haamstede met drie loslopende honden buiten de paden liepen. Volgens de Zeeuwse krant PZC nam een van de mannen de boswachter in een houtgreep en pakte hij hem stevig bij de keel. De boswachter raakte niet gewond. De politie heeft één verdachte opgepakt, naar de andere wordt nog gezocht. Ajax heeft thuis met 3-1 gewonnen van NAC Breda. De Brabanders kwamen al snel op voorsprong door een doelpunt van Ambrose... maar nog voor rust scoorde Van de Beek een neres voor Ajax. In de blessuretijd bepaalde Ziyech de eindstand op 3-1... Vanmiddag verspeelde Feyenoord punten in Venlo. VVV versloeg de Rotterdammers met 1-0. Ook AZ liet punten liggen door thuis 2-2 gelijk te spelen tegen Rode JC. Sparta won thuis met 1-0 van Willem II. En Excelsior boekte thuis een 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht. Het weer in het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Plaatselijk kan het glad worden. Vannacht in het hele land lichte vorst. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, vooral in het zuiden en westen. En het wordt ongeveer 2 graden.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 Samenstelling in presentatie Ruud Janssen.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 van Vladimir Jurovski.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 En u krijgt er een prachtige uitvoering van, namelijk van het Philharmonia Orchestra, onder leiding van de grote sterdirigent Herbert van Karajan. <totstukken>